met het NOS-journaal. Het Witte Huis bevestigt dat de Amerikaanse president Trump naar Den Haag komt voor de NAVO-top later deze maand. Eerder vandaag melden NAVO-bronnen dat NAVO-topman Rutte de Oekraïnse president Zelensky heeft uitgenodigd voor de top. Zelensky had eerder al gezegd dat Oekraïne een uitnodiging had ontvangen, maar liet toen nog in het midden of hij persoonlijk was uitgenodigd. Het is volgens ingewijden nog niet duidelijk bij welke onderdelen van de top Zelensky mag meepraten. Vanwege de val van het kabinet Schoof heeft koning Willem-Alexander zijn staatsbezoek aan Tsjechië ingekort. De koning komt morgen na de eerste dag terug naar Nederland om te praten met zijn vaste adviseurs. De vicepresident van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Schoof legt morgenochtend in de Tweede Kamer een verklaring af. Daarna debatteert de Kamer over de val van het kabinet. De Tweede Kamer wil dat het gebruik van staalslakken voorlopig stopt. Een meerderheid steunt de motie die daartoe oproept. Eerst moet duidelijk zijn dat het gebruik van staalslakken veilig is en niet schadelijk voor het milieu. De Kamer staat daarmee lijnrecht tegenover het demissionaire kabinet. Dat denkt dat gebruik wel kan, mits goed toegepast. De rook van bosbranden in Canada heeft Europa bereikt, valt te zien op satellietbeelden. De Europese klimaatdienst Copernicus verwacht dat er de komende dagen nog meer rook naar Europa trekt. Boven Europa is een verhoogde concentratie aerosolen te zien, kleine deeltjes die vrijkomen bij natuurbranden. Samen met andere schadelijke gassen vormen ze luchtvervuiling. De rook heeft geen invloed op de luchtkwaliteit aan de grond. In de Canadese provincies Alberta, Manitoba en Saskatchewan in Centraal-Canada woeden al vijf dagen hevige bosbranden. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking. Uiteindelijk volgt vanuit het westen af en toe wat regen of motregen. Morgenochtend is het in het oosten nog bewolkt met wat regen, maar in de middag is het op een enkele bui na overal droog. Met af en toe zon wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, welkom terug bij ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En terug begonnen wij met Bob Scobie's Frisco Band. Met uh, de beroemde Clancy Hayes op de snaren. De programmering vandaag staat in het teken van uh, alle grote jazzfestivals... die de komende maanden ook over Nederland uh, uitwaaieren. En je kan overal terecht in heel veel plaatsen. Uh, als je intikt op internet jazzfestivals in Nederland... krijg je een scala aan interessante plekken... en interessante festivals met mooie programmeringen. Van alles wat voor iedereen uh, is er wel iets. Carmen McRae, een zangeres, Black Magic zingt zij live... Nou, we gaan luisteren. Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you this evening to Bubba's. And now, ladies and gentlemen, the fabulous Miss Carmen McRae. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. Then the elevator starts its ride. And down and down I go. Round and round I go like a leaf that's caught in a tide. I could stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, I'm aflame with a burning desire that only your kiss can put out the fire. You are the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go. Round I go. In a spin, loving that spin I'm in. I'm under that old black magic. All Carmen McRae laat horen dat zij de tonen laag en hoog moeiteloos varieert. Ik ga naar de dwarsfluit in de jazzmuziek. Niet zo heel veel grote jongens zijn daaruit voortgekomen... maar een daarvan in ieder geval wel Herbie Mann... die zich in de loop van de geschiedenis heeft gespecialiseerd... in Zuid-Amerikaanse ritmes en, en heel veel bossen over groepen heeft gespeeld... Honderd platen gemaakt, meer dan honderd platen. Waaronder één met ons eigen uh, illustre trio van uh, Wessel Ilken destijds. Uh, ik ga nu laten horen een Calypso met een big band, Answer Me. <middels> Thank <laughs> you. Man ...en zijn big band Answer Me. En van de big band gaan we helemaal naar de andere kant van het spectrum. De subtiliteit van het Modern Jazz Quartet. Vier heren die uh, samen zijn begonnen in 1952... ...en het band bestond tot 1974. zoals bij heel veel orkesten gaat... ...daarna nog heel veel keer is, samengekomen... <laughs> voor uh, nogmaals maar weer een reunie. En in de hele jazzgeschiedenis... een groep die altijd uniek is gebleven... en uh, heel apart is gebleven in wat ze deden... en in de vorm van de jazz. We gaan luisteren naar een snel, maar subtiel gespeeld nummer. Fibrofoon, uh, piano, bas en slagwerk. En het stuk heet Bluesology. Zoology. Thank you. Quartet. En van het Modern Jazz naar De Broer Van. We kennen allemaal de zanger Bing Crosby. En die had een zeer muzikale broer. En die was een fantastische bandleider. Bob Crosby en de Bobcats. En wij gaan dit orkest horen in een muzikaal vraag en antwoordspel En het stuk dat heet Pussycat. MUZIEK Rosby En de Bobcats in een, uh, een vraag-en-antwoord stukje. Pussycat. Diana Washington, de Washington, queen of the blues. Uh, in de 50s. 27 top 10 hits in vijf jaar tijd. Uh, ja, een stem om uh, bewaard te blijven, zal ik maar zeggen. Op allerlei. Uh, Blaten. Oordeel zelf. We gaan uh, luisteren naar Love for Sale. Love for Sale I'm appetizing young love for sale Got love that's fresh and still unspoiled Got love that's only slightly soiled Love For sale Who Will buy to sample my supply Who would like to pay the price for a trip to paradise mm -hmm, I've got love for sale Let the poets pipe of love in their childish ways say I Washington, Love for Sale. Paul Gonzalez, een tenorsaxofonist, die zijn carrière begon bij het orkest van Count Basie. Toen overstapte naar de band van Dizzy Gillespie. En uiteindelijk is hij de rest van zijn leven blijven spelen in de grote, fantastische band van Duke Ellington, als opvolger van Ben Wesper. Ben West... Ben Webster. Yes, we zijn er. Uh, ik ga laten horen. Uh, die Paul Consalves met het orkest van Duke Ellington. En dat uh, is wel een interessant stuk. Unbooted Character. Oordeel, daar gaan we. Ik ga iets laten horen van uh, een zanger, een grote zanger destijds... Billy Eckstein. Um, I got a date with a rhythm... When the trumpet man swings the band with a blare from his mellow horn, he puts you in the groove so that you can... De zanger. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Eh, Rode Draad zijn de grote jongens van toen. De namen en de jazz waarmee we allemaal groot zijn geworden. Waar we gek op waren. Waar we naar luisterden. En waar we naar gingen kijken. Als ze op het Noordje Jazz Festival of in het Concertgebouw in Amsterdam kwamen optreden. Dat waren de mensen die uh, ons de liefde hebben bijgebracht... voor de jazzmuziek in het algemeen. Dexter Gordon All-Stars. Dexter Gordon was uh, een En uh, zijn, Dat was natuurlijk ook wel weer grappig. Zijn vader was arts en die had onder meer Duke Ellington... en Lionel Hampton als patiënt. Nou ja, van het een komt het ander en dan wordt er wat gezegd en gedaan. Uiteindelijk is hij uh, bij allerlei orkesten gaan spelen. Begonnen bij het orkest van Lionel Hampton. En uh, waar hij samen met Illinois' Jacket speelde. En uh, bij Nat King Cole en Harry Edison. Uh, Louis Armstrong zijn orkest heeft hij gezet, Fletcher Henderson. En uh, bij het orkest van Billy Axton, die we net lieten horen. Um, hij wordt... Uh, ja, hij wordt natuurlijk geprezen om al zijn, uh, zijn kennis en kunde. En hij werd zelf geïnspireerd door uh, Saxophonese Lester Young. En hij zelf was een inspiratiebron voor de veel jongere John Coltrill later. We gaan luisteren naar de Dexter Gordon All-Stars. Met een klassieke Lullaby of Birdland. All stars. Ja, dat. Uh, de lullaby of Birdland. Dat ligt er ook niet om. Heel veel muzikanten laten zich graag begeleiden door. Uh, stevige. Dan wel. Uh, niet stevig in de zin van hard en, en hoog, maar van. Uh, doorvrocht. ...door uh, trio's of door uh, groepjes of, of combo's... ...onder leiding van mensen die weten waar ze het over hebben. Heel lang heeft er uh, geopereerd in de muziekwereld een, een begeleidingstrio... ...de Three Sounds uh, groep die uh, voor Blue Note heel veel mensen heeft begeleid... En bestaan heeft van 1956 tot 1973 onder leiding van pianist Gene Harris. Een geweldig trio. En um, iedereen wilde heel graag met ze spelen. En zelf hebben ze ook hele mooie dingen op de plaat gezet. Ik ga laten horen een stuk Nothing But The Blues. Vertolkt door The Three Sounds. saxofonist Don Bias... die... Uh, ooit begon... in het orkest van Count Basie... waar hij... Uh, opvolger was van Lester Young... en hij... samen met Buddy Tate... een fantastisch... Uh, duo vormde. En... Uh, ja, zo gaat het natuurlijk. Hij werd... Uh, wereldberoemd, maar... Hij ook er wordt van hem gezegd, Baez is een van de grootste saxofonisten, de allergrootste, misschien wel de meest miskende. En dat ligt weer aan het feit dat hij het belangrijkste deel van zijn carrière in Europa heeft doorgebracht. En dat deed hij weer omdat hij last had in Amerika van destijds van het racisme. Uiteindelijk is hij in Nederland overleden, is blijven hangen in Europa, heeft overgespeeld, prachtige dingen gedaan. Don Baez. We gaan hem horen in uh, Base C Jam. <middels> Unbiased. Ik ga uh, laten horen, M de meester op de bas, de eigenzinnige, eigengerijde meneer, Charles Mingus. En, uh, oh, het mag nog niet. Charles Mingus, die uh, gaan we horen met een, uh, ja, met een stuk. En dat is uh, heel wat anders dan we hadden bedacht. So long, Eric... Big Band van Charles Mingus. Zo so long, Eric. We zijn uh, al een beetje... toe aan... Uh, het, uh, richting einde van deze uitzending. ZFM. Jazz op zondag. Ik ga laten horen de... alstaksefanist Art Pepper. En... Uh, Walking Shoes heet het stuk. En dat is weer een... Uh, compositie van meneer Mulligan. Pepper. Met uh, Art stoppen we ermee. Bedankt voor het luisteren. Twee uur ZFM. Yes, op zondag. Vandaag samengesteld. Gepresteerd Peter Tempoer. Boer. Volgende week zit een collega van mij hier. Paul Hoorn op de fluit. Uh, leidt ons uit dit programma. Samba de Orfeo. Bedankt voor het luisteren. En uh, blijf gezond. En blijf luisteren.